Dit is zo'n nagebouwd ondergronds grafkamertje. Het is wel heel anders dan de mastaba, vind je ook niet? Toch kun je aan de mooi beschilderde kist zien... dat dit het graf van een rijke man is geweest. De kist is trouwens leeg. De mummies die komen straks pas. Nog even geduld dus. En het is ook nog eens best groot. Dat was natuurlijk omdat er niet alleen plek moest zijn voor de kist... zoals bij onze begrafenissen meestal het geval is... maar er gingen ook allerlei voorwerpen mee in het graf... Dat had dan weer te maken met het leven na de dood. De Egyptenaren wilden daar zo prettig mogelijk leven hebben. En daarom namen ze bijvoorbeeld sandalen mee. Zie je ze staan? En in die voorraadpotten voor de kist, daar stopten ze graan, dadels, olie, water, bier of wijn in. Als de overledene in zijn leven rijk geweest was, had hij dienaren gehad die alles voor hem deden. Hij was bang dat hij, wanneer hij in het dodenrijk kwam, alles zelf zou moeten doen. En daar had hij natuurlijk geen zin in. Zie je het linkse voorwerp bovenop de kist? Dat is een miniatuur bierbrouwerij. Met werkmannen erbij. De Egyptenaren geloofden dat... als de overledene in het dodenrijk tot leven kon komen... die houten minipoppetjes dat ook konden. En ze dus echt bier zouden kunnen brouwen voor de overledene. Dan hoefden die dat zelf niet te doen. Hoe gek is dat? Soms namen ze ook kleine bakkerijen en slagers mee. Of een bootje. Zoals het voorwerp rechts op de kist. En weet je wat een farao heel vroeger ook meenam in zijn graf? Niet schrikken hoor. Echte mensen. De dienaren die hij tijdens zijn leven had gehad. Bijvoorbeeld schrijvers, kleermakers en koks. Ja, ze werden natuurlijk niet levend meegenomen, maar dood. Het is niet helemaal duidelijk of de dienaren dit zelf ook wilden. Als ze niet vrijwillig mee wilden, dan werden ze vermoord. Bij één farao, farao Jer zijn de graven van wel 338 dienaren gevonden. Gelukkig kwam er al gauw een einde aan die enge gewoonte. Toen namen ze modellen van dienaren mee het graf in... en mochten de echte dienaren blijven leven. Dit soort modellen van werkplaatsen namen hun plaats in. Ook waren er miniatuurbeeldjes van losse arbeiders... die Shabti werden genoemd. Je ziet er een op je iPod. En straks zul je nog wel een paar echte tegenkomen. Met die kleine bakkerijen en slagerijen... En Shaptis had de doden gewoon alles bij zich wat er in het dodenrijk nodig had. Het graf van de Egyptenaren was een soort huis voor het eeuwige leven na de dood. En zo noemden ze het ook. Het huis van de eeuwigheid. Ze hadden in het echte leven natuurlijk ook een huis. In de volgende zaal staat een nagemaakte woonkamer. Laten we die eens gaan bekijken. Het is gelijk links als je de zaal inloopt. Druk nu op pauze en als je bij de woonkamer bent, op play!